8 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Feest in Spanje na winnen EK-finale. Peña Nieto lijkt Mexicaanse presidentsverkiezingen te winnen. En Apple schikt met China over iPad. In Spanje is de EK-titel tot diep in de nacht gevierd. In Madrid en andere steden gingen honderdduizenden fans de straat op... en overal reden toeterende auto's. Spanje werd gisteren opnieuw Europees kampioen... door Italië te verslaan met 4-0. De grootste uitslag ooit in de finale van een EK of WK. En Spanje is het eerste land dat de Europese titel prolongeert. De Spaanse premier Rajoy hoopt dat de overwinning... de Spanjaarden even afleidt van de economische problemen. Hij zal proberen aanwezig te zijn bij de huldiging van het Spaanse team... maar zegt zijn handen vol te hebben aan het oplossen van de crisis. Op drie stukken snelweg mag vanaf vandaag weer 100 km per uur worden gereden... in plaats van 80. Het gaat om de A13 bij Overschie, de A12 bij Voorburg... en de A10 West bij Amsterdam. De maximumsnelheid werd daar tien jaar geleden verlaagd... van 100 naar 80 om geluidsoverlast en luchtverontreiniging te verminderen. Maar volgens verkeersminister Schultz van Hagen... heeft de verlaging nauwelijks effect gehad. Amsterdam, Rotterdam en Voorburg vinden het harde rijden geen goed idee omdat er huizen en scholen in de buurt van de snelwegen liggen. De drie gemeenten zijn niet overtuigd van de argumenten van Schulz, maar die heeft de snelheidsverhoging toch doorgevoerd. Het lijkt erop dat de presidentsverkiezingen in Mexico... zijn gewonnen door de kandidaat van de oppositie, Enrique Peña Nieto. Hij heeft volgens Polls ongeveer 40 van de stemmen gekregen. Zijn institutionele revolutionaire partij... heeft ook de gelijktijdige parlementsverkiezingen gewonnen. De partij bestuurde het land 72 jaar, tot in 2000 de partij van president Calderon aan de macht kwam. Veel Mexicanen zijn teleurgesteld in Calderon, omdat de strijd tegen het drugsgeweld is mislukt en de economische groei tegenvalt. De winnaar van de verkiezingen, Peña Nieto, zegt pragmatisch en gematigd te zijn en wil meer aandacht voor andere problemen dan drugsgeweld. In de Canadese stad Montreal is een hoofd gevonden. De politie onderzoekt of het afkomstig is van de Chinese student... die is vermoord door pornoacteur Luca McNadda. Die wordt ervan verdacht dat hij zijn Chinese vriend in stukken heeft gesneden... en ook van diens lichaam heeft gegeten. Het hoofd lag in een park op een paar kilometer van het huis van McNadda. Delen van het lichaam van de Chinees werden eerder verstuurd... naar scholen en politieke partijen. McNawda vertrok na de moord naar Europa. Eerst vierde hij een paar dagen feest in Parijs... voordat hij werd opgepakt in Berlijn en zegt dat hij onschuldig is. Astronaut André Kuipers noemt zijn landing van gisteren... pijnlijk en niet comfortabel. Hij landde in een kleine capsule in Kazachstan. en verbleef ruim een half jaar in het ruimtestation ISS. Kuipers zei in een interview dat hij misselijk en duizelig wordt... als hij te veel beweegt. Verder moet hij opnieuw leren lopen... André Kuipers vliegt op dit moment naar de Amerikaanse stad Houston. Daar wordt hij in de loop van vandaag herenigd met zijn vrouw en kinderen. Apple schikt voor bijna 50 miljoen euro met het Chinese bedrijf ProView... dat de Chinese rechten op de naam iPad claimde. Apple zegt dat het in 2009 de internationale rechten van ProView kocht... om de merknaam iPad te mogen gebruiken. Maar volgens het Chinese bedrijf was die overeenkomst niet geldig in China door de schikking lijkt de weg vrij voor Apple om de iPad in China uit te brengen. China is na de Verenigde Staten de grootste afzetmarkt van Apple. In de Libische stad Benghazi hebben 300 betogers een kantoor van de kiescommissie bestormd. De mannen namen computers en stapels stembiljetten mee... om die vervolgens buiten in brand te steken. Ze willen dat de regio rond Benghazi meer autonomie krijgt. In Libië worden volgend weekend parlementsverkiezingen gehouden... de eerste sinds de dood van oud-dictator Gaddafi in oktober. Veel mensen in het oostelijk deel van Libië eisen meer zetels in het nieuwe parlement. In het zuiden van Afghanistan heeft een man in een Afghaans politieuniform drie NAVO-militairen gedood. De schutter raakte gewond bij de aanval en is opgepakt. De NAVO heeft nog niet bekendgemaakt uit welk land de militairen komen. Er gaf ook geen verdere details over de aanslag. Dit jaar hebben zich al 17 soortgelijke incidenten voorgedaan in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 23 buitenlandse militairen gedood. De excentrieke Britse ondernemer Richard Branson is kitesurfend het kanaal overgestoken. deed er drie uur en drie kwartier over. Hij is met zijn 61 jaar de oudste die het kanaal op die manier overstak. Hij was niet de snelste. Dat record staat op naam van zijn zoon. Richard Branson heeft al vaker records gebroken. Zo vloog de baas van Virgin onder meer met een hete luchtballon over de Atlantische Oceaan. Het weer droog en vanochtend zon. Vanmiddag ligt de bewolking. Het wordt ongeveer 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen neemt de bewolking toe en kan er in het westen wat regen vallen. De temperatuur loopt iets op. AMB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment 25 files. Ik geef u de langste. Op de A16 Breda richting Antwerpen tussen knooppunt Galder en Meer 6 kilometer. Het heeft te maken met werkzaamheden op de E19 in België. Het verkeer richting Antwerpen kan daarom beter omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en het knooppunt EWijk 13 kilometer. A50 Arnhem richting Os tussen Renkem en het knooppunt EWijk 9. Dan de A59 Zonzeel richting Ost, daar is bij Waalwijk de afrit dicht. De N33 Veendam richting Eemshaven, daar is tussen Veendam en Mede de weg in beide richtingen dicht. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen en de weg is daar naar verwachting rond 12 uur vrij. En dan de N261 Tilburg richting Waalwijk, daar is de weg bij de aansluiting met de A59 dicht en dat komt door een ongeluk. Met Tom van der Kamp. Hé hey Tom, met Paulien. De presentatie ging super. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen. En Pien. En Ed. En Carlijn ga ik ook bellen. En Lars bellen. En Suus en Jeroen. Yves. Martijn en Bob. En Rogier ga ik bellen. En Esther ga ik bellen. En Gerard ga ik bellen. Rutger, Eve, Joost. Tanja, Paul, Jan-Willem, Olaf. Onbeperkt mobiel bellen met collega's. Nu gratis bij het nieuwe bedrijfsflexibel abonnement van KPN. Zo houdt u als ondernemer de kosten in de hand. KPN werkt voor ondernemers. Het nieuwe bedrijfsflexibel abonnement van KPN. Nu één jaar lang van 35 voor 20 euro per maand. Ex-BTW. Bijvoorbeeld met de gratis Nokia Lumia 900. Kijk op kpn.com slash zakelijk. Ook voor de voorwaarden. We gaan weer tanken en betalen lekker niks. We gaan weer tanken. We zijn er bijna jongens. Tanken wordt weer leuk. Met de zuinige Kia Venga. Verkrijgbaar vanaf 16.295 euro. En nu met 500 euro aan gratis brandstof. Kijk op kia.nl slash gratis tanken. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, André Kuipers is weer terug op aarde... maar dat voelt nog niet helemaal zo voor hem. U hoort Kuipers zelf zo en we spreken met Sander Koenen... die bezig is met een biografie van Kuipers en hem opwacht in Houston. En op drie stukken snelweg in Nederland... is de snelheid verhoogd weer van 80 naar 100 km per uur. Matthijs van der Wiel staat aan de A10 in west bij amsterdam En Spanje maakte het gisteren helemaal waar tegen Italië. Het leidde tot grote blijdschap. Ja, na het EK in 2008, het WK in 2010, is Spanje gisteren opnieuw Europees kampioen geworden. La Roja, dat uh, dit EK beticht werd van saai spel, versloeg buurland Italië met 4-0. Het werd een finale waar ze in Spanje zelf ook niet uh, op hadden durven hopen. Correspondent Jessica van Spengen keek in het centrum mee naar de wedstrijd. In het centrum van Madrid. Het Spaanse voetbalspel, inclusief tiki-taka, zou saai zijn. Ja, je kunt het saai noemen. Maar uiteindelijk gaat het er toch om wie de meeste doelpunten maakt. De eerste na 14 minuten. En net voor het einde van de eerste helft een tweede doelpunt. Yeah. <laughs> Hij is je zat gehurpt op de grond met de Italiaanse vlag om haar nek. Waar is dit 45 minuten game? Is dit nog spannend? Ik denk dat ya empezó celebratie celebración, o sea 2-0 en we zijn superiores aan nou, hen. er is bijna geen spanning meer. Het vieren kan beginnen. 2-0. We zijn heel goed. Het Spaanse voetbal wordt vaak saai genoemd. Ik denk dat het Spaanse voetbal niet meer is. Soms is het misschien wat saai, wordt er wat veel heen en weer getikt. Maar we zijn jugando genial. Ik denk dat we heel direct gaan. En... Maar vandaag is dat absoluut niet het geval, er wordt pittig gespeeld, ze gaan op zoek naar de goal, dus het is absoluut niet saai. Ja, het is in ieder geval een beetje saai om een tweede helft te kijken als de eerste helft is afgesloten met een 2-0. De Spanjaarden zitten gewoon een beetje te eten en te drinken. Misschien sparen ze de energie een beetje voor wat er straks komen gaat. 0 eruit. C4 c c 4 0 Dit is 0-0-0-0-0, 0-0-0-0-0, 0 0 0 We 0 0 dat is omdat er nog in ja, We sparen een beetje onze krachten voor de huldiging. Want, aunque in crisis, nog is Maar ga er maar vanuit, ook al zitten we in een crisis, we weten echt nog wel wat feestvier is. Zijn jullie misschien al een klein beetje verwend? Ik denk que niet. nunca te acostumbras aan estas cosas. Hemos estado 70 jaar lang sin ganas. We hebben 70 jaar niks gewonnen. De repente we algo, oye, no sabes cuándo vas a dejar de ganar. Want dit a ser Dentro de nada, het dejaremos de ganar. Nu, een paar jaar achter elkaar. Het kan niet zo door blijven gaan, maar. Hay que disfrutarlo genieten esté. Geloof me, we zijn hier echt heel blij mee. De Polonaise hier door de menigte, iedereen staat te springen, vlaggen omhoog. En wat zou je beschrijven? Een stukje deirlo. Is het deirlo? Dit is bijna niet te beschrijven. Dit moet je meemaken. Je moet je tussenstaan. Spaanse versiering, siempre, triomfos. Ja, dit komt als een geschenk uit de hemel. Mensen hebben het hier economisch heel zwaar. En dan kunnen we deze vrolijkheid, dit feest, wel gebruiken. Ik dat we een beetje of iets te animeren, nog een beetje muziek en dan zien we wel hoe laat het wordt. Het werd heel laat in Spanje gisteravond. Andrea Vrede in Italië. Andrea, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Het ging bij jou vast heel anders aan toe. Ja, het was vooral verdacht stil na afloop van de wedstrijd. Ik heb de wedstrijd gezien in mijn eigen straat... met alle buren die, zoals de afgelopen wedstrijden, buiten... want het is bloedheet natuurlijk, net als in Spanje. Eh, televisies hadden neergezet, waren gaan eten. Nou ja, ik bedoel, bij, de, bij mijn buren is na 2-0, geloof ik... hun toetje, hun ijs totaal gesmolten. Dat hebben ze niet <lacht> eens meer aangeraakt. Ja, het, is, het, was een, het was erg. Het was een afgedroogd, een afgang, een nederlaag. Een, een executie, wordt zelfs gezegd hier in de kranten... Heel erg. Met 4-0 moeten verliezen en dan ook nog eens een keertje niet spelen. Echt gewoon helemaal overrompeld worden door prachtig tactisch overwicht, fysiek overwicht. Ook dat vooral. Ja, het is heel erg. En Andrea, ik weet dat jij verstand hebt van voetbal. Waar ging het bij de Italianen mis? <laughs> ik begin nu al te lachen. Uh, ja, waar ging het mis? Nou ja, Plandelli zegt dat ze gewoon te moe waren. Dat is natuurlijk wel een beetje waar, maar verder... Ja, ze, ze kwamen gewoon niet in, in hun spel. En toen heeft hij ook op een gegeven moment nog een beetje een wonderlijke wissel gepleegd. Ja. Hij heeft Montolero eruit gehaald, wat niemand begrijpt. Daar wordt hij wel een beetje op afgerekend hier aan de andere kant. Uh, ja, en pech, hè. laten we dat ook niet even vergeten. Drie wissels gedaan. En vervolgens uh, er iemand in die, die, die, ja, die eruit moet. Motta die het veld moet verlaten omdat, die, omdat het niet lukt. En met tien man verder moeten gaan. Uh, eigenlijk, ja, je kunt zeggen in de kranten is iedereen ontzettend, ontzettend verbitterd. Bittere tranen zie je ook overal. Verbitterd omdat, het, omdat ze zo zijn afgedroogd. Aan de andere kant meteen de keerzijde. We hebben toch maar mooi die Duitsers verslagen in een geweldige wedstrijd. Dus het is sowieso een goed toernooi geweest. Ja, dus. Dus die, die buren van jou met al hun lekkere eten en gesmolten ijs hadden geen verwijten? Nou, nou mensen wilden eigenlijk niet echt praten na afloop van de wedstrijd. Kijk, dat je verliest in een finale met 1-0, met 2-1, misschien met strafschoppen of wat dan ook, nog tot daar aan toe. Met, met 4-0 worden afgedroogd. Dat is toch mm. wel heel erg. Dus daar is wel even tijd voor nodig voordat dat verwerkt is. Dat doet pijn, Andrea. Ja, dankjewel. Gewoon nog van de geer. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben met jou veel gepraat over Spanje in de afgelopen dagen, weken. Ja. En constateerde steeds dat Spanje nou, af en toe wat saai speelde, veel rondtikte, maar niet effectief, uh, tot een effectief spel kwam. Dat was gisteren wel anders. Wat, wat, wat zag jij op het veld gebeuren bij Spanje? Ik zag dat Spanje heel geprikkeld was. Op een, oh, een beetje hard. Als, uh, dat Spanje heel geprikkeld was op een of andere manier. Het lijkt wel alsof ze zich de kritiek wat hadden aangetrokken. Niet die van mij hoor. Want ik was dus helemaal <laughs> niet de enige die dat, uh, die dat allemaal geroepen heeft. Maar de, de hele wereld riep het zo'n beetje. En je zag gisteren eigenlijk dat alles een tempootje sneller ging. Dat men iets sneller op zoek was naar, uh, naar de steekbal in het strafsoppgebied. Ja, en toen was balbezit nog altijd wel een doel. Maar uiteindelijk wel met het doel om vanuit dat balbezit een doelpunt te maken. Ja, en, en toen zag je fantastisch voetbal. waar Italië alleen. ...helemaal naar kon kijken, eigenlijk voor moest applaudisseren... ...en de Italianen, moe, niet in spel gekomen... ...maar dat is ook te danken aan de Spanjaarden. Pirlo vastgezet en daarmee onschadelijk gemaakt. De backs eigenlijk onschadelijk gemaakt. Oftewel, het eigen spel blijven spelen... ...maar daarbij ook nog eens een keer de tegenstander mond dood maken. Spanje was goed gisteren. En had Italië helemaal niks in te brengen... ...of hebben ze ook verloren door uh, fouten? Bijvoorbeeld van Prandelli, de coach. Ja, dat, maar dat was natuurlijk later in de wedstrijd pas. Uh, in eerste instantie... Nou ja, I I Italië had natuurlijk in de eerste helft helemaal niets te vertellen. Ik bedoel, heb jij Balotelli gezien? Heeft hij een, nee. een, een bruikbare bal gehad? Nou, we hebben Cassano één aardige actie zien maken. Maar, maar Pirlo was er niet. Uh, de vormgever was, was, was kaltgesteld. Uh, de backs kwamen niet op. Uh, Montelivo onzichtbaar. Oftewel, de Italianen konden eigenlijk helemaal niets in, in deze wedstrijd. En natuurlijk nee. was er in die tweede helft die wissel. En, en dan heb je ook alle pech dat, dat, dat die Motta natuurlijk al na vijf minuten geblesseerd raakt. Ik snapte die wissel overigens ook niet. En ik had met die Natale ook nog even wat langer gewacht. Maar ja, dat is uh, een koe in de kont kijken. Maar dat Prandelli uh, die, die fout wordt aangerekend, dat snap ik. Maar toen was het eigenlijk al klaar, hoor. Ja, en, en heeft de coach van Spanje... de was zijn huiswerk goed gedaan? Want er werd goed doorgedekt. Je zegt het zelf ook al op, op Pirlo bijvoorbeeld. Die vervolgens uit zijn spel gehaald is. Ja, dat is natuurlijk best een goede coach. Hè? Anders <laughs> word je geen wereldkampioen en een Europees kampioen. Die, die verstaat zijn vak wel. Heeft dat jaren bij Real gedaan. Maar je zag vooral... Kijk, dat... dat dat, natuurlijk heeft men dat met z'n allen bedacht. En gezien van nou ja, als we dat doen bij Italië, ja. dan is het wel klaar. Maar hij heeft op een, een of andere manier toch ook weer iets kunnen bewerkstelligen... dat dit elftal dat eigenlijk in, in ja, grote pijreizen grossiert... dat dat toch weer hongerig op het veld stond... En, en uiteindelijk ook gebruik heeft gemaakt van... want ik hoorde Andrea dat net ook zeggen, en dat was ook zo. Ze, ze oogden ook moe, ze durfden niet, ze waren vermoeid. Oftewel, ja, het was gewoon niet de dag voor de Italianen. En dan is het voor een Spaanse coach natuurlijk makkelijk... om tegen je mannen te zeggen, wat doen we? Maken we ze af in de 60ste minuut of in de zeventigste minuut? Of doen we het in de tachtigste? Zo'n zo, zo muisje dat je dat nog eventjes mag bungelen van de poes. Nou ja En dat uh, is, uh, is uiteindelijk gebeurd. Nou, ja. Het was een waardige afsluiting van het toernooi. Uh, was de finale ook een goede afspiegeling... of was die finale eigenlijk beter dan de rest? Nou ja, die finale was natuurlijk geen wedstrijd. En uh, hè, dat, dat was, het was natuurlijk hartstikke eenzijdig. En ik moet je eerlijk zeggen, dat, dat dit EK zal ik me niet lang herinneren... op een of andere manier. Uh, er zijn wel wat momenten die tot de verbeelding hebben gesproken... maar over het algemeen was het niet al te best. We hebben toch heel veel saaie wedstrijden gezien. En, en nee, we, we leven op momenten, we leven op een, een opleving van Pierlo... een prachtig doelpunt van Andy Carroll... Uh, Polen-Rusland zal ons altijd nog wel bijblijven. Maar dit is niet een toernooi waarvan, als ik jou over tien jaar tegenkom... Marcel, op straat, dat we zeggen... Weet je we hebben zoveel zo met elkaar meegemaakt in 2012. Nee. Weet je nog dat EK? Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Ronald, bedankt voor die weken. Okay. Het was toch mooi, hoor. Wederzijds. <laughs> Oké. Okay. André die is op weg naar Houston in Amerika... om weer te wennen aan de aardse zwaartekracht. En dat gaat niet gemakkelijk. Hoort u zo meer over? Eerst naar de verkeersinformatie, Tamara Bruggemans. Ja, de langste file staan inmiddels op de A50 richting... Uh, ja, tenminste, tussen Va Knooppunt Valberg en Knooppunt Ewijk zijn ze nog steeds bezig met die werkzaamheden. Vanuit Eindhoven zorgt het voor file voor het Knooppunt Ewek van 13 kilometer... en vanuit Arnhem voor het Knooppunt Ewek 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we naar de A10, want daar mag harder gereden worden dan voorheen. Trouwens ook op de A12 bij Voorburg, de A13 bij Overschie... en dus de A10-west bij Amsterdam. Plekken waar je gisteren nog 80 km per uur moest rijden. Vandaag kan het gaspedaal ietsje dieper worden ingedrukt. Overdag geldt de oude limiet van 100 km per uur weer. Thijs van der Wiel aan die A10. Uh, leg het nog eens uit, Matthijs. Uh, de snelheid was ooit ook maar weer verlaagd omdat... De luchtkwaliteit, hè? Ja, de, het werd te vies. Fijnstofdeeltjes, stikstofdioxide, et cetera. De luchtkwaliteit, het was te ongezond. En daarom moest de snelheid worden verlaagd, jaren geleden. Maar wat is er gebeurd intussen tijd? De auto's zijn veel... Beter geworden, zuiniger, veel minder vervuilend. En ze hebben berekend bij Rijkswaterstaat dat uh, het ieder jaar schoner wordt. Het wordt zoveel schoner dat er weer ruimte ontstaat om harder te gaan rijden. En als het kan, dan doen we het, uh, hebben ze besloten. Op het ministerie hebben we uh, uur hebben dat gehoord van Rijkswaterstaat. Ja, alleen de mensen die hier wonen, werken en hun kinderen naar school brengen... rondom die A10 West, die zijn het daar vanzelfsprekend, zou ik haast zeggen... absoluut niet mee eens... En wij begrijpen gewoon helemaal niet welk hoger doel er nou gediend wordt om die snelheid te verhogen. Het is Willemijn Noord, die brengt net haar kind naar school hier op de 7e Montessori school. Echt pal onder de A10. En ook Casper Donker heeft net zijn zoontje hier naartoe gebracht. Zoontje Max, vind jij snelle auto's ook zo mooi? Ja. Ja, vooral als ze broembroem broem heel hard gaan, hè? En uh, wil je hem nu ook vragen of hij schone lucht lekker vindt? Misschien? Ja, dat is te ingewikkeld voor een kind van vijf. Nou, zijn ik... vader heeft daar wel een mening over. Ja, absoluut. Want ik ben wel verbijsterd, net als een heleboel andere ouders op deze school... en ook andere buurtbewoners, dat die maatregel ook echt is doorgevoerd. Want uh, ik hoor mensen van Rijkswaterstaat uh, praten over de, een stukje beleving van de automobilist... dus ze kunnen lekker doorrijden. Eigenlijk staat er nauwelijks echt uh, tijdswinst tegenover... En intussen wordt die lucht uh, wordt, wordt gewoon slechter. Dat Hij wordt beter, zeggen ze. Het wordt sowieso ieder jaar beter omdat de auto's schoner worden. Alleen het wordt nu misschien een heel klein beetje minder gezond dan het had gekund. Ja, maar dat is toch een heel raar argument. Je gaat toch uh, voor een snelweg die midden in een woonwijk is uh, en, en waar scholen langs zijn, ga je toch voor de best mogelijke luchtkwaliteit. Toch niet voor wat net binnen de normen is. Ik vind het onbegrijpelijk. Ik denk dat als, die minister, als minister Schult hier haar kinderen op school had... had zij dit besluit echt niet genomen. De kinderen die zijn bijna allemaal naar binnen. Het wordt iets rustiger op het schoolplein. Het was net zo'n herrie dat je überhaupt geen auto hoorde. Um... Er staan enorme geluidsschermen, er staat een bomenrij. Heel eerlijk, ik hoor hem helemaal niet, die ringweg A10, terwijl er een paar meter vanaf staan. Uh, je hoort het nu al meer dan voorheen, dan gisteren. Ja, echt waar, vanochtend al. Maar voor het weekend, absoluut. En uh, in de winter staan er bovendien helemaal geen bomen. Dus dan, uh, dan valt dat alweer weg, die bescherming. Dus dat is alleen iets wat je nu hebt. Ja, merkt u een verschil met vorige week? Ik merk nu niet het verschil, maar het gaat mij er meer om... dat ik gewoon niet begrijp waarom een, waarom een maatregel wordt genomen... die naar mijn idee geen enkel doel dient. Ik rijd elke dag in de spits op die ring en ik ervaar helemaal geen belemmering. Dus ik begrijp het gewoon niet. Ik zou graag willen dat minister Schult hier naar school komt om uit te leggen aan de ouders en de kinderen waarom die snelheid toch zo nodig omhoog moet. Want je gaat toch ook niet tegen een zwangere zeggen dat ze wel vier glaasjes wijn mag omdat het nog net binnen de norm is en dat er dan geen schade optreedt. Ik begrijp het gewoon niet. We zouden gewoon trots moeten zijn dat wij zo goed mogelijke luchtkwaliteit hebben hier bij een snelweg. En je moet alleen maar voor beter gaan en niet voor achteruitgang. Ik begrijp er helemaal niets van. De mening van boze ouders hier op het schoolplein langs de ringweg A10. Stukje aan de westkant waar iets harder mag worden gereden sinds vanochtend. En daar vlakbij die A10 is Martijs van der Wiel vanochtend. Het is acht minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Mexico heeft een nieuwe president. Nou, waarschijnlijk wel. Enrique Peña Nieto. Volgens de eerste tellingen kreeg zijn partij... de Institutionele Revolutionaire Partij, PRI... 38 van de stemmen. Latijns-Amerika-correspondent Marjan van Rooyen vertelt hoe zeker zijn winst is. Inmiddels heeft Peña Nieto zelf ook getwitterd... ik weet niet voor wat het waard is... dat hij gewonnen heeft... Uh, de, de, de derde presidentskandidaat... Uh, van, de, ...van de partij die tot nu toe de afgelopen twaalf jaar geregeerd heeft... ...die heeft gezegd dat ze verloren heeft. En uh, de, de snelle... dus is niet alleen de exit polls... ...maar een snelle... Uh, ...op basis van de gegevens die ze nu hebben... ...heeft de, ook de kiescommissie gezegd dat hij voorstaat... ...en dat hij dus uh, nou ja, de waarschijnlijke winnaar is. Dus uh, ga er maar vanuit. Dat is een partij die 72 jaar... Uh, aan de macht is geweest als, als alleenheerser. En uh, die uh, in 2000 eindelijk weggestemd is. En nu dus toch weer terug. Het is zoiets als uh, de communistische partij... die in de uh, voormalige Sovjet-Unie dus nu Rusland... weer aan de macht zou komen. Zoiets is het. Ja, nou dat is bijzonder. En, en um, als nieuwe president, wat kunnen we dan van hem verwachten... met betrekking tot, we hebben het vaak met jou erover gehad... de war on drugs en, en bijvoorbeeld ook het economisch beleid? Um, tja, daar spreekt hij zich niet over uit. Dat is ook erg grappig. Uh, met name de war on drugs spreekt hij zich niet over uit. En uh, dat is een heel gevoelig thema. En dit is natuurlijk een thema wat elke Mexicaan bezighoudt. Nee. Hè? Meer dan 55.000 doden de afgelopen zes jaar bij de, bij de zittende president. Dat is een rechtse president die die oorlog begonnen is. Ja, hij roept er wat algemeenheden over van. Dat hij uiteindelijk niet meer zoveel leger wil, maar dat hij natuurlijk wel... Want hij is natuurlijk net als iedereen op het matje geroepen door Amerika. Want Amerika wil absoluut die war on drugs doorzetten. Uh, hoeveel het de Mexicanen ook mag kosten. En, uh, dus het is, het is geen onderwerp van de campagne geweest. Niet van links, niet van rechts en dus niet van die idioten... Uh, geïnstitutionaliseerde revolutionaire partij. Ik struikel er altijd over. Ook niet. Uh, een ander probleem is de economie. Uh, in Latijns, heel Latijns-Amerika gaat het hartstikke goed. Dat is booming. Behalve Mexico. Want Mexico zit in een uh, vrijhandelsverdrag met Amerika al heel lang. En wordt daarin verstikt. Uh, Amerika gaat slecht. Dat weten we allemaal. En sleurt Mexico op een. ...keiharde manier mee. Er is de afgelopen... ...zes jaar... ...is er geen cent loonsverhoging gekomen... ...terwijl de inflatie enorm steeg. Er is een behoorlijke... Um, uh, werkloosheid. Uh, ook veel natuurlijk... ...Mexikanen die in Amerika werken... ...zijn teruggegaan naar Mexico... ...omdat in Amerika niks meer... ...voor hun te halen valt. Niet legaal en ook niet illegaal. En... Uh, ja, daar belooft hij wel wat over. Hij zegt, uh, waar hij het vandaan wil halen, uh, staat er niet bij. Maar hij belooft dat het beter gaat. En veel Mexicanen herinneren zich natuurlijk nog het jaar 2000, toen het economisch wel heel goed ging. Dus ja, dat geloven ze dan maar. Ja. Maar het mag dan geen thema zijn geweest. Er zijn er natuurlijk wel die drugskartels, en nadrukkelijk aanwezig. Van tevoren was men bang voor geweld. Is het gewelddadig geweest of is het rustig gebleven? Nee, het, is, het is redelijk rustig gebleven, er zijn wat vechtpartijen geweest. Maar dat, dat, dat vechtpartij heeft natuurlijk niks met de drugsmafia te maken. Twee dagen geleden is er wel een bomaanslag geweest in een stad in het noorden. En dat was duidelijk ook uh, de narco-kartels. Maar ja, ze houden zich nu even redelijk rustig. Want het gaat er natuurlijk om dat zij even kijk, kijken wie er aan de macht is. En, ze da, en dan die, weer die nieuwe macht gaan corrumperen, want zo werkt dat latijns amerika correspondent Magnon van Rooyen over de presidentsverkiezingen in Mexico. De nieuwe president Enrique Peña Nieto. Na 193 dagen is André Kuipers weer veilig teruggekeerd op aarde. Gisterochtend om kwart over tien landde hij op de steppen van Kazachstan. Sander Koenen is journalist en momenteel bezig met een biografie over André Kuipers. Hij wacht Kuipers op bij zijn aankomst in Houston, waar de astronaut gaat revalideren. Om 4 uh, uur lokale tijd hier uh, verwachten we dat hij aankomt. En met wie bent u daar? Uh, onder andere met het, uh, met het gezin, uh, uh, de vrouw van uh, André en uh, zijn kinderen. Uh, het is een heel klein gezelschap. Meneer Koenen, we hebben begrepen van uh, meneer Kuipers dat die belanding niet zo heel prettig beleefd heeft. Wat heeft u daarvan meegekregen? Ja, hij heeft inmiddels gebeld. Uh, we hebben het verhaal van hem gehoord uh, toen hij in een uh, tussenstop was uh, op weg hier naartoe. Het was een, een behoorlijk pittig ritje, vertelde hij. Um, dat wist hij al van zijn vlucht uit 2004 ook. Maar hij heeft, uh, ja, hij heeft het goed doorstaan. En uh, hij zag er ook behoorlijk krik uit, vond ik eigenlijk, uh, toen hij uit de capsule kwam. Ja, zeker. Hij was ook een van de weinigen die, die lachte, hè? Naar de enige eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, ja. De collega's waren er nog veel slechter aan toe, volgens mij. We, weet u trouwens hoe het met die, met die Amerikaan ging? Want die zag er heel slecht uit. Ja, Don Pettit. Ja, die, die heeft het ook heel zwaar gehad uh, op de terugvlucht En ze zijn uh, ja, met z'n drieën naar een medische tent gebracht. En daar zijn ze opgelapt en uh, hebben ze uh, verzorging gekregen. Inmiddels gaat het uh, volgens mij weer erg goed met hem. Hij komt straks ook om vier uur aan in hetzelfde vliegtuig als André. Ja, dat was de eerste verzorging. Wat gebeurt er straks uh, verder in Houston als hij daar aankomt? Wat, wat voor een traject gaat hij dan in? Het is een traject waarbij hij heel veel revalidatie gaat uh, ondernemen. Dus hij moet weer aansterken. Zijn spieren en zijn botten moeten sterker worden... na al die tijd in uh, gewichtloze omstandigheden. En daarnaast uh, hebben heel veel wetenschappers vragen voor hem. En zal hij ook als een, soort, uh, ja, als een proefpersoon voor wetenschappelijke experimenten... nog steeds bezig zijn met bloedafstaan, urine, monsters, weeksel, et cetera. Zodat die wetenschappers hun werk kunnen doen... en uh, de situatie hier op aarde kunnen vergelijken met die in de ruimte. Dus hij is voorlopig... Uh... Nog wel even bezig? Ja, de komende drie weken zit hij hier in Houston. En is die, heeft hij toch volle dagen. Uh, een, een vol programma, net zoals hij daarboven in de ruimte had. Is er ook even een rustmoment voor hem zo dadelijk? Want hij wil natuurlijk ook eventjes met zijn familie zijn en zo. Hij heeft er een weekje vakantie ertussendoor, ja. Mijn, uh, zijn familie is natuurlijk nu uh, s'avonds in de gelegenheid om hem op te zoeken. Uh, en in de, in de, in de uh, vrije momenten die hij heeft. Dus hij zal ook vaak zijn gezin zien, ja. ja. Maar voor en na die tijd moet hij dus vooral het experiment André Kuipers afmaken. Zijn eigen lichaam wordt helemaal gecheckt, nagekeken. Ja, absoluut. Want uh, je hebt niet zo heel veel mensen die naar de ruimte reizen. Dus het zijn bijzondere uh, proefpersonen. En uh, ja, ja, met een mensenlichaam in de ruimte kun je heel goed onderzoek doen... naar uh, ja, allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld botontkalking, zoals iedereen weet. En ook uh, ja, hoe het is om langer in gewichtloze omstandigheden te leven. En wie weet leidt dat dan weer, dat hoopt André zelf ook... tot uh, gegevens die we nodig hebben om later naar de maan of naar Mars te reizen. Ja, en dat moment hè, uh, van het landen wat hij die, wat die omschrijft... wat zo zwaar is geweest, uh, maar ronduit oncomfortabel en pijnlijk. Uh, waar is dat mee te vergelijken? Heeft hij daar iets over gezegd? Ja, hij heeft uh, verteld dat zijn landing in 2004 een, uh, een kermisattractie was... maar dan een die extremer is dan je ooit hebt meegemaakt. Zodra de parachutes opengaan, krijgt de bemanning een enorme klap. Uh -huh. En daarna schudden ze alle kanten op. Dan slingeren ze door de lucht. Dat is ook het moment waarop uh, de bemanning, in dit geval na zes maanden heerlijk relaxed zweven... weer wordt geconfronteerd met de aardse zwaartekracht. En dat is eigenlijk het moment waarop ze dus voelen dat de aarde continu aan je trekt. Wij voelen dat ja. niet, wij zijn dat gewend. En dan heb je het allerlaatste momentje van die, uh, van die rit, dat die capsule echt op de grond landt, En dat vergelijkt hij toch met een, uh, ja, toch wel een botsing van een auto die misschien 30, 40 km per uur rijdt en, uh, en op zijn voorligger knalt. Sander Koena, journalist en momenteel bezig met een biografie over André Kuipers, die verschijnt in oktober. Een idee voor iedereen die graag het hele jaar door wil sparen, maar de ene maand meer uitgeeft dan de ander. Met saldo sparen van de Rabobank spaar je automatisch wat je overhoudt. De ene maand wat meer, de andere maand wat minder en soms misschien wel even niets. Activeer nu saldo sparen op rabobanknl saldo Sparen kan slimmer. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Veel organisaties denken na over wendbaarheid. Maar hoe word je wendbaar? Door altijd precies de juiste expertise te hebben. Waardoor je organisatie sneller wordt, meer aan kan en meteen kan reageren op kansen. Wendbaar worden doe je samen. Met Jot beschikt u over interim professionals in acht vakgebieden. Van technology tot finance. Met wie kun je beter wendbaar zijn dan met Nederlands grootste in interim professionals? Kijk op Jot.nl. It is time to Jot. Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl slash sparen. Radio 1, het NOS-journaal. Feest in Spanje na EK-titel en Peña Nieto lijkt nieuwe president van Mexico te worden. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Doral al meegens. In Spanje is tot diep in de nacht feest gevierd na de EK-overwinning van gisteren. Overal zingende fans, overal muziek, overal toeterende auto's. Avond begon rustig, maar na het laatste fluitsignaal gingen de Spanjaarden uit hun dak. En ze kunnen dat wel gebruiken met de economische problemen die het land heeft, zegt Jessica van Spengen die had ook aan het begin gevraagd, ja, voor zover hij dat kan doen, aan de spelers van, joh, breng ons een, een, een alecria, een, een vrolijkheid. We kunnen wel wat vrolijkheid gebruiken. Toen heeft de doelman Casillas gezegd van, je moet het niet op onze schouders leggen. Wij kunnen er niks aan doen. En Spanje werd gisteren opnieuw Europees kampioen door Italië te verslaan met 4-0. En dat is de grootste uitslag ooit in een EK- of WK-finale. En Spanje is het eerste land dat de Europese titel prolongeert.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 Maar voor schonere lucht hoeven we niet langzamer te rijden, zegt Rijkswaterstaat. Het is zo dat de afgelopen jaren is luchtkwaliteit enorm toegenomen in Nederland. Onder andere door schonere auto's. En dan kunnen we binnen de normen die gelden, dus de Europese normen, weer wat harder gaan rijden op dit gebied. Het is ook zo dat de doorstroming verbetert op de weg als we 100 gaan rijden overdag. Zodat we daar ook een stukje winst hebben. Amsterdam, Rotterdam en Voorburg vinden het harder rijden geen goed idee. Omdat er huizen en scholen in de buurt van die snelwegen liggen. Lijkt erop dat de presidentsverkiezingen in Mexico zijn gewonnen door de kandidaat van de oppositie. Enrique Peña Nieto. Hij heeft volgens Exit polls ongeveer 40% van de stemmen gekregen. Latijns-Amerika correspondent Marjon van Rooyen. Inmiddels heeft uh, Peña Nieto zelf ook uh, getwitterd. De derde presidentskandidaat. Die heeft gezegd. Dat ze verloren heeft. Dus een snelle, dus niet alleen de exit polls, maar een snelle. Op basis van de gegevens die ze nu hebben. Heeft ook de kiescommissie gezegd dat hij voorstaat. En dat hij dus uh, nou, de waarschijnlijke winnaar is. Zijn is partij bestuurde het land 72 jaar. Tot in 2000 de partij van Calderon aan de macht kwam. Maar veel Mexicanen zijn teleurgesteld in Calderon... Omdat de strijd tegen het drugsgeweld is mislukt. en de economische groei tegenvalt. De van de verkiezingen wil meer aandacht voor andere problemen in Mexico dan dat drugsgeveld. In Montreal in Canada is een hoofd gevonden. Politie onderzoekt nu of het afkomstig is van de Chinese student. Die is vermoord door pornoacteur Luca McNada. Die wordt ervan verdacht dat hij zijn Chinese vriend in stukken heeft gesneden. en ook van diens lichaam heeft gegeten. Volgens de politie moet nog blijken of het gevonden hoofd. inderdaad van de vermoorde Chinese student is, zegt deze Canadese verslaggever. Ze zeggen dat ze met de familie van Junlin zijn in contact met de familie. Je zal het ervaren, hij is de Concordia University-student. Die werd vermoord en vermoord in maart. Luca Magnada was vermoord en vermoord voor dat vermoord. En de politie zegt dat het nog te laat is om te veranderen. of hij heeft any link met wat ze hier vandaag vonden. Het hoofd lag in een park op een paar kilometer van het huis van Magnada. Delen van het lichaam van de Chinese student werden eerder verstuurd naar scholen en politieke partijen. McNoda vertrok na de moord naar Europa. Werd uiteindelijk opgepakt in Berlijn. En de Britse ondernemer Richard Branson is kitesurfend het kanaal overgestoken. Dat deed hij in drie uur en drie kwartier. Met zijn 61 jaar, de oudste die het kanaal op die manier overstak. Stond wel een harde wind, zei Branson, vlak voor zijn recordpoging. It's looking good. It's um, very windy out there. Um, We got um, sort of 30-35 miles an hour uh, mid channel. Um... Ja, misschien kwam het door de wind, maar Branson was niet de snelste. Maar het record blijft wel in de familie. Het staat op naam van zijn zoon. Richard Branson heeft al vaker records gebroken. Zo vloog de baas van Virgin onder meer met een hete luchtballon over de Atlantische Oceaan. Dat was het nieuwsoverzicht. het weerbericht van Weer Online. Vandaag gaan we een droge dag tegemoet, waarin we de zon ook regelmatig voorbij zien komen. De temperatuur ligt met 20 tot 22 graden rond normaal en de wind is zwak tot matig uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het in het westen zwaar bewolkt. In de rest van het land hebben de wolken een minder dominerend karakter. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgenmiddag is er kans op een bui, vooral in het westen van het land. Verder vrij veel bewolking en temperatuur uiteenlopend van 22 graden langs de westkust en 24 diepe landinwaarts. Na morgen aanhoudend wisselvallig. Met de eerste paar dagen temperaturen ruim boven normaal. AMB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment 20 files. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Amsterdam. Deze files vallen op. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Soetermeer en Den haag malieveld 7 kilometer. Dan de A50 door de werkzaamheden tussen Valburg en Ewijk. Staat er vanuit Eindhoven op die A50 voor knooppunt Ewijk 15 kilometer. En vanuit Ar Arnhem voor, voor Ewijk 7. Dan de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en het knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Dan een aantal wegafsluitingen. De A59 Zonzeel richting Os. Daar is bij Waalwijk de afrit dicht. De N33 Veendam richting Eemshaven. Tussen Veendam en Mede is de weg in beide richtingen dicht... door een gekantelde vrachtwagen. De weg is daar naar verwachting rond 12 uur vrij. En dan de N261 Tilburg richting Waalwijk. Daar is de weg bij de aansluiting met de A59 dicht. En dat komt door een ongeluk. Er is zo onderhand meer nieuws over geld dan er geld is. Uw vermogen is echter meer gebaat bij serieuze focus van een solide bank. Proef hoe onze experts dat aanbrengen. Gielissen.nu Tegen Gielissen Private Bankers. Serious Money tekent seriously. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is... Juist, voordeel. Tijdens de groene voordeelweken van Volkswagen... introduceren we namelijk vaste lage onderhoudsprijzen... voor een groot aantal van onze modellen. Dat is duidelijk en voordelig. Want als uw polo bijvoorbeeld een groentje is van pak een beet 6 jaar oud, dan betaalt hij maar 239 euro. Bij de Volkswagen dealer valt nog veel meer onderhoudsvoordeel te halen voor veel modellen. Wilt u weten welke modellen? Kijk dan op volkswagen.nl actie. Laat nu een onderhoudsbeurt uitvoeren bij uw Volkswagen dealer en krijg een Volkswagen Up mee als vervangend vervoer voor maar 15 euro per dag. Kijk op volkswagen.nl actie. Ook bij Volkswagen Bedrijfswagens hebben we nu vaste lage onderhoudsprijzen. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor een caddy vanaf 4 jaar oud 229 euro ex-btw. Kijk op volkswagen.nl actie welke modellen nog meer een vaste lage prijs voor onderhoud hebben. Oh la la! De Tour! De Tour ontwakt. Proloog in de eerste etappe zitten erop en ook vandaag start de Tour weer in België. Elke dag horen we Jeroen laat vanaf de plek waar het peloton vertrekt. Jeroen, goedemorgen, waar ben je? Ik ben nog even op kamer 524 van Hotel Le Foucault Maastricht, Marcel. Zometeen ga ik naar Vizé, stadje van de ganzen en de boogschutters. En het is ook niet meer dan een boogschot van Nederland vandaan, dus wie nog wil het zien, de toerstart. Het is pas om vijf over half één straks. In aankomststad Tournai, vlak vlakbij de Franse grens, was er op 23 juni 1966 succes voor de Nederlandse televisieformatie televisie van Kees Pellenaars. Ploegentijdrit. De verslaggever is een Belg, Jozef Bons. Dat de Nederlanders van Kees Pellenaars een homogene proefvormen hebben we vandaag andermaal geleerd. Want zij werd de grote overwinnaar van deze 20,5 kilometer lange tijdrit. We herkennen daar op de rug de rol, daarachter van de Vleuten. En hier dan die ploeg die op een zulke schitterende manier deze tijdrit heeft gewonnen. Haast hier zeer een lage positie. Die zullen we verder nog wel ontmoeten in de bergen. Hij meent althans met zijn ploegmakers de ronde te kunnen winnen. Ja, vandaag dus naar tournee. We gaan naar wielenverslaggever Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het onvertrekt vanuit Vizé. En de finish is 207 kilometer verderop in Doenik, Toené. Wat, wat kunnen in de tussenliggende kilometers, wat kunnen we daar verwachten? Het uh, is, is een lastige etappe. Met name het stukje net na het vertrek. Uh, laten we zeggen De eerste 40 kilometer zijn nogal lastig. Uh, we gaan over een stukje weg dat uh, nou niet echt bepaald tot uh, de beste wegen van uh, België behoort. En nou ja, Iedereen die wel eens in België komt, en zeker in Wallonië, weet dat de wegen er sowieso al niet te geweldig bij liggen. Mm -hmm. Er zijn uh, wegwerken aan de gang. Uh, erg veel uh, obstakels, uh, rotondes, uh, verkeersdrempels, noem het allemaal maar op. Maar ja, aan de andere kant, het is allemaal in het begin van de etappe. Want tegen de tijd dat ze hier in Tournai, uh, tournee, oftewel op zijn Vlaams Doornik uh, aankomen, dan, uh, dan zijn de wegen breed genoeg. En uh, de aankomst hier is, is, is behoorlijk mooi geplaveid voor de sprinters. Uh, geen echt scherpe bochten, geen gevaarlijke rotondes, niet van die draaien zoals we die gisteren nog hebben gezien in de finale, maar uh, echt een mooie weg met, met een hele flauwe langzame bocht linksaf in de richting van het centrum van Doornik als ze de schelde over zijn gegaan. En uh, dan draait het dus allemaal uit op een massasprint. En uh, Geo, wie ligt dit het best? Wie kunnen we verwachten voor die massa's begin dan. Ja. Ja, de usual suspects, zeg je dan. Mark Cavendish natuurlijk, hoewel hij niet de ploeg om zich heen heeft om een treintje op te zetten. Want die ploeg, de Skyploeg, ja, die gaat toch gokken op Bradley Wiggins voor het algemeen klassement. Dus heeft Mark Cavendish, voor, ja, in tegenstelling tot andere jaren, eens een keer niet zo'n hele ploeg om zich heen om die sprints te winnen. Maar hij kan het wel hoor. 53-11, dat is het verzet dat hij ongetwijfeld zal rijden in die finale. En hij pikt wel een wiel. En misschien pikt hij wel het wiel van Marcel Kittel. Dat is een Duitser die rijdt bij die uh, Nederlandse ploeg Argos. De derde Nederlandse profploeg. En die hebben wel een treintje Die hebben een paar mannen erbij zitten die echt tempo kunnen maken. Albert Timmer, Roy Curvers, Koen de Kort, Tom Velers. En uiteindelijk moet Kittel het dan afmaken. Uh, André Grijpel zag er gisteren ook heel goed uit. Toen hij nog eventjes tempo maakte voor zijn kopman... voor Jurgen van den Broek onder andere voor Jelle van Endert... vlak voor dat klimmetje. Matthew Goss won gisteren het tussensprintje van het peloton. Nou, dat zijn allemaal sprinters verder. Tyler Ferrar, Petaki... Peter Sagan misschien wel, hè? de man van gisteren. Maar de aankomst is niet lastig genoeg. Dus ik denk dat het echt aankomt op de echte sprinters. Ja, uh, veel tijdwinners zal er niet in zitten, vermoed ik. Denk je dat Cancellara nog steeds het geel om de schouders heeft na vandaag? Ik denk het eerlijk gezegd wel hoor, want ik denk dat Cancellara toch wel uh, sterk genoeg is en uh, makkelijk overeind kan blijven in het geweld. En uh, ja, met in dezelfde tijd over de streep komt als de winnaar uiteindelijk, zeker als het op die massasprint uitdraait. Maar goed, hij moet wel oppassen natuurlijk, want uh, wat ik al zei, we rijden door Wallonië, we rijden dus een beetje net boven de Franse grens langs van uh, oost naar west, in de richting dus van Doornik. En ja, daar kan het natuurlijk, het, het gevaar ligt altijd op de loer, dus uh, Cancellara moet wel goed oppassen, maar hij heeft natuurlijk een sterke ploeg om zich heen. Die radio hebben gisteren ook de koers gecontroleerd. Dus uh, ik denk dat het allemaal wel meevalt voor kanselaren. En hij is brutaal, hè? dat zag je gisteren met die aankomst... toen hij dacht uh, aanval is de beste verdediging. Dus hij verdedigde zijn gele trui met verven. We gaan het zien weer vandaag samen met jou. Gio Lippens, dank voor nu. En een kilometer of veertig na de start van de etappe in Visee... komen de renners dan over de Romeinse Steenweg bij Breves. We hoorde daar regio over vertellen, dat is dat slechte stuk. Tot vorig jaar werd daar ook veel te hard gereden op die weg. En daarom zijn er snelheidsbeperkende maatregelen genomen voor de auto's. Maar dat is ook lastig voor de fietsers. Ze moeten door 16 wegversmallingen zien te komen. Joris van de Kerkhof reed vooruit met de auto. Na 200 meter op de rotonde neemt de tweede afrit. Dat betekent dat ik rechtdoor moet op die Romeinse steenweg. Die loopt al een paar kilometer, maar uiteindelijk... na die rotonde, met een uh, groot ijzeren kunstwerk... Neem de tweede afrit. Dat zeg ik rechtdoor dus. Moet ik wel eerst een vrachtwagen voor laten gaan. Na dat uh, grote ijzeren kunstwerk op die rotonde... begint het deel waar het dan over gaat. Dat eerste bord gaat erover dat dit een historische route is. Ja, als het de Romeinse steenweg is... Dan zal die al best wel uh, oud zijn. Dan duurt het toch nog een paar honderd meter voordat je het tweede bord tegenkomt. Nog een keer de mededeling uh, dat het een uh, historische route is, en dan de wegversmalling. En dan kan deze auto, maar het is een brede auto, die kan daar net doorheen. Er is een soort stoep aan twee kanten op de weg gebouwd, en op die stoep daar staan paaltjes op, althans. Daar stonden vorig jaar mei allemaal paaltjes op. Groene paaltjes. En uh, veel van die paaltjes zijn kapot gereden. Hier een bord dat het er een glad wegtrek is uh, af en toe. En voor deze mensen, deze kwam dus echt gewoon er voorbij gereden... voor deze mensen was nu echt het idee dat deze weg is aangepast. Je moet niet zo snel rijden. Daarom zijn dat deze verkeersbeperkende maatregelen. Dit was weer een... Uh, verkeersbeperkende maatregel. En daar waren weer heel veel paaltjes kapot gereden. Groene paaltjes. Nou, als je, je netjes aan de snelheid houdt, dan is het uitzicht wel mooi. Dan zie je heel veel klaprozen. En zover je kunt kijken, is het groen. Af en toe een windmolen, ver weg, lichte glooiing, bomen in de verte. Hier op de kruising een plek waar herdacht kan worden. Daar hebben mensen ook bloemetjes uh, neergezet. Ik zal eens even kijken wat voor palen dat nou precies zijn... die hier onver gereden zijn. Ja. Op deze wegversperring stonden 1, 2, 3, 4, 5 palen. Ja, het was van beton. Die paaltjes die zijn, dus met, zijn dus allemaal kapot gereden. Dat is toch vervelend... Uh voor die auto's die dat hebben meegemaakt. Hij nodigt wel uit om zo te doen. Een beetje hard te rijden. Dit wordt een gevaarlijke kruising. Een groot uitroepteken. En hier kunnen voetgangers oversteken, fietsers oversteken... maar ook paarden met ruiters daarop. Althans, zo geeft het plaatje aan. Die kunnen hier oversteken. Wat hier ook opvallend is, is dat de pijlen die er eigenlijk moeten staan op al die wegversmallingen, van die blauw ronde borden met een witte pijl erin, dat die op de meeste versmallingen niet staat. Aan niets is te zien dat hier vandaag een wielerwedstrijd gereden wordt. Nee, in ieder geval ook niet aan die wegopbrekingen, aan die versmallingen. De koeien staan er in alle rust naar te kijken als ze niet van het gras aan het eten zijn. Die ene boerderij... Die je in die vijf kilometer tegenkomt. Daar staat een klein fietsje tegen de zijkant aan. Die is voor 50 euro te koop. En dan uiteindelijk... Na 200 meter, u bent gearriveerd. Ben je ervan verlost. Als wielrenner. Maar als chauffeur kun je natuurlijk gewoon die route gewoon nog een keer doen. Want hij is wel leuk om te rijden. Met de auto. Indien mogelijk, keer om. Ja, op de fiets is een tweede randen, betonnen paaltjes, vluchthelvers, rotondes, wegsluizen. Je hoort het al, de Tour de France-renners moeten onderweg een hoop van dit soort obstakels passeren. Herman Brinkhoff, parcoursuitzetter sinds 1978 voor onder andere de Eneco Tour. Welkom in de uitzending, meneer Brinkhoff. Goedemorgen. Zeg, het lijkt wel alsof die obstakels alleen maar toegenomen zijn de afgelopen jaren. Is dat ook uw inschatting? Nou, dat is absoluut een feit. Het is eh, enorm wat eh, de overheid aan... Eh, eh, Wegmeubilair weten te plaatsen. <lacht> um, en soms heb ik daar wel begrip voor. Um maar eh, nou, een andere keer zeg ik, als je wilt beveiligen, zijn er ook andere manieren. Het is in ieder geval wel vaak zo dat 364 dagen per jaar het zinvol kan zijn. Met die ene dag dat er een uh, groot wielerpeloton overeenkomt. komt, wat ook veilig moet, um, is het absoluut niet veilig. Hm. Maar meneer Brinkhoff, dat stuk wat Joris net ervoor vooruit reed, waarom nemen ze dat dan op in het parcours? Ligt dat dan ook niet aan de organisatie? Dan kunnen ze toch ook ergens anders langs? Ja, je kunt niet overal rijden natuurlijk. En um, ja, Het is altijd een afwegen van factoren. Um, je moet natuurlijk uh, tussen A en B een bepaalde maximale afstand hebben. Want uh, alles is wat dat betreft gereglementeerd. Je mag over alle etappes uh, gelijk uh, maar 180 kilometer gemiddeld hebben. Dus um, ja, als je dan de etappenplaatsen hebt, um, oprekken met een elastiek lukt niet. Dus dan moet je soms wel eens over de grote wegen rijden. En dan is het uh, uitkijken naar uh, maatregelen die je moet nemen ter beveiliging. En maatregelen ter beveiliging onderweg is meestal beveiligen met vlag en fluit. Dus uh, een, een verkeersgeleider die posteert op een uh, uh, versmalling... vlag en fluit, goed signaleren. En dat gaat over het algemeen vrij goed. Als het nu echt heel heftig is... Mm, ja, dan is het ook onderweg soms wel eens weghalen. Maar... Toch, in de meeste gevallen niet. Maar nee. later de finale komt, dat is natuurlijk veel kritischer. En ik kan me ook voorstellen dat dat niet altijd zomaar mag... om allerlei verkeersborden en andere obstakels weg te halen. Hoe, hoe lastig is dat proces? Nou, je doet het ook niet zelf. Je doet het altijd uh, in samenspraak met de wegbeheerder. Mm -hmm. uh, in Nederland hebben we natuurlijk uh, verschillende soorten wegbeheerders. Uh, uh, provincies, uh, gemeenten, uh, waterschappen. Soms rijkswaterstaat. Uh, hè, daar zitten natuurlijk ook wegen bij. En het is altijd een kwestie van, van kijken. Maar ik maak ook wel eens een ommetje om uh, uh, bepaalde wegen te mijden die heb ik er absoluut in zitten. Ja, Trekt u zelf wel eens een bord uit de grond? Nee, een uit de grond trekken, uit de nee. asfalt of uit beton. Dat is wat lastig. Ja. <laughs> ja. Hmm. Hoe is het met geparkeerde auto's? Moeten die weg? Eh, nou, wat dat betreft ben ik wel eens jaloers op, eh, op België. Zoals u weet, de is voor de helft in Nederland, de helft in België. In België is het eh, heel gebruikelijk dat in gemeenten, wanneer je daar passeert, dat daar een tijdelijk parkeerverbod wordt ingesteld. Eh, dat zijn die bekende eh, paaltjes, oranje paaltjes, blauw bord erop. Wordt eh, dag of drie, vier van tevoren geplaatst door de gemeente. En daar willen ze in Nederland niet aan? Daar willen ze in Nederland niet aan. Uh, voor, niet voor, voor dit soort uh, passages. Kijk, in de finishplaats natuurlijk wel. Hè. Als je in de finishplaats uh, uh, aankomt... dan kun je met uh, de plaatselijke organisatie... en dat is eigenlijk altijd gemeente met, uh, met een organiserende stichting... Uh, hele goede afspraken maken over uh, wat verkeersvrij is en wat niet. En wat parkeervrij is en wat niet. Dus uh, dat, dat lukt allemaal onderweg. Dat uh, lukt niet daar. We hebben ook heel veel renners zoveel problemen met, met Zuid-Limburg. Ah, het is natuurlijk smal, heel veel draaiende keren. Ja. En um, ja, je krijgt um, de, de wegen dan niet parkeervrij. En uh, ja, dat, dat speelt voor ons wel eens partij. Gewoon in, in heel Nederland ja. hoor. Dat, uh, niet alleen in Zuid-Limburg, maar in heel Nederland speelt dat een rol. Parcoursuitzetter Herman Brinkhoff, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En wij gaan nog eventjes naar Parijs. Consument Ron Linker praat ons in de Tour Ontwaakt elke dag bij... over wat de Franse media melden over de Tour. Ron, waar heeft het Franse journaai het vandaag over? Ja, er staat een bijna prachtig essay in L'Equipe... over de laatste kilometer in Serra... en de fenomenale strijd tussen Fabian Cancellara en Peter Sagan... En dat kanselaar het gisteren volgens de krant verdiende om beloond te worden. Maar dat hij uiteindelijk met lege handen achterblijft. Hij heeft nog niet eens één seconde gewonnen op zijn concurrenten. De man die altijd de aanval kiest tegen beter weten in soms. Als er een medaille was voor de verdienste met een hoofdletter V schrijft de krant. Had kanselaar hem gisteren toegekend moeten krijgen. De tegenhanger is die van de sprinter. Die klant zich de hele dag vast in het wiel van de sterkste rijder. En pas als de rode driehoek in zich komt, bevrijdt hij zijn ongebreidelde energie. Terwijl de sportdirecteur hem in zijn oor schreeuwt dat hij niets cadeau mag doen. En dus nam Sagan niet over toen Cancellara daarom smeekte. Zoals een jong meisje, schrijft de krant, uit een beschaafd gezin haar eerste vrijer uiteindelijk af moet wijzen. Nou, dat is een beetje zoals de krant erover schrijft. Uh, uiteindelijk, schrijft de krant, gaat de victorie boven de verdiensten. Nou, ja. Het is een beetje de afloop van de rit van gisteren nog, hè? Dat is mooi ron allemaal. Maar ja. het is tot nu toe een buitenlands evenement. Kunnen ze niet wachten tot de Tour eindelijk naar Frankrijk komt? Ja, eigenlijk is dat het. Hè. Vandaag wordt nog een prooi voor de sprinters. Maar dan schrijft La Voix du Nord komen de renners thuis in Frankrijk, Noord-Frankrijk. Met meteen een prachtige etappe in het verschiet. Want de toerorganisatie die heeft dit jaar geprobeerd om te voorkomen dat de eerste week alleen maar massasprints zouden zien. En dus is die etappe naar Boulogne-sur-Mer, dat is dus de rit morgen... Niet zomaar een ritje. Bernard Hino die zegt uh, de favorieten kunnen hier flink verliezen. Het begint dan in het noorden met kasseien. Een parcours dat lijkt op dat van Parijs de Roubaix. Dan wordt het peloton geconfronteerd met de wind. Iets waar Ino van zegt, weten de jongelingen nog wel hoe ze daarmee om moeten gaan. En dan eindigt die etappe in Boulogne-sur-Mer. De laatste 20 kilometers, de eerste ritters hier in Frankrijk, kent een aantal steile hellentjes. Het was het parcours van de Franse nationale kampioenschappen een jaar geleden. En wie won daar? Sylvain Chavanel. De man die zich ook in het weekend al meerdere malen heeft laten zien. Dus de Fransen maken zich op voor de thuiskomst van hun ronde. En nog eventjes naar de Fransman Thomas Moekele. Hij werd zaterdag uitgefloten in Luik. Waarschijnlijk vanwege geruchten over het gebruik van doping vorig jaar. Schrijven de kranten daar nog over? Ja, het wordt wel beschouwd als een storm in een glas water uiteindelijk. Hij heeft ruzie gemaakt met een oud ploegenoot... die nu commentator is bij de Waalse RTBF. Die ruzie werd uitgevochten daar in Wallonië. Uitgefloten, uitgescholden. Niet echt een ideale start voor de Franse publiekslieveling. Dankjewel. Ron Dinker vanuit Parijs morgen weer. En dan Jeroen Wielaert, u hoorde hem al even. Hij is in de startplaats van vandaag, Fizé. In Fizé liep ik de oude bar van de Arbaletier binnen... en stond meteen oog in oog met een gans, gehuld in zwart colbert. Zoiets kan alleen gebeuren in dit boven de Maas verscholen stadje. Vizé was voor mij tot niet lang geleden eigenlijk niet meer dan een plaatsnaam op een bord... en een paar oude huizen met karakteristiek bollende torens boven de rotswanden. Het was vooral een stadje om langs te scheuren. Nederland net voorbij als Europa echt begint op weg naar zuidelijke bestemmingen. Het ware Vizé bleef, om het op, het op zijn Frans te zeggen, invisible, onzichtbaar... En dan staat ineens die gans daar, als stil kunstwerk in een kroeg. Niet ver van het standbeeld van een boogschutter te paard. Midden op de rotonde bij de oude collegiale kerk. Een paar dagen voor de start heb ik eindelijk eens de afslag genomen... waar nu de rode borden zijn gehangen voor de depaar van de etappe... en de parkeerplaatsen voor de pers en de speciale gasten. Vanavond zullen die borden weer verdwenen zijn... maar dan als deel van een hoogtepunt in de municipale geschiedenis. Vizé zal toch bekend blijven als de plaats van de boogschutters... die Arbaletier en de hoedster van de ganzen, Le Roy met O-I-E-S. Ze zijn historisch met elkaar verbonden... als verdedigers van de oude handelsplaats aan de Maas. In Vizé werden burgers al in de 10e eeuw uitgerust met bogen. Later verzamelden ze zich in boogschuttersgilden. In 1376 moest Vizé zich verweren tegen bisschoppelijke troepen uit Luik. Tijdens deze revolte slaagde een dappere ganzenhoedster erin om het vijandelijke vaandel te grijpen. Tourbaas Christian Prudhomme heeft vlak voor de start van de ronde nog een paar ganzen gestreeld in Vizé.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 On ne lui donne pas een vraie récompense, puisqu'on la mange. En Prudhomme vindt eigenlijk dat die ganzen niet echt worden geëerd door ze te eten. Maar ach, ze zorgen ook voor een delicieuze start in Visé. Sjeroen uit vandaag, de start om half één. Je kunt de hele etappe volgen. Natuurlijk in de Radio 1 Sportzomer, de etappe van Visé naar Tournai. Deze week iedere nacht van 12 tot half 2 zomernachten. Anderhalf uur lang, live, zonder onderbreking, zonder presentator, maar met het eigen verhaal en de muziekkeuze van één hoofdpersoon. Zomernachten, vanavond van 12 tot half 2 met als gastvrouw Pauline van der Meer Moor. Voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 ...om snel in te spelen op kansen. Maar soms staan processen in de weg. Of ontbreekt het aan expertise. Yacht helpt organisaties naar wendbaarheid. Met interim professionals in acht vakgebieden. Van technology... ...tot finance. Voor meer capaciteit... ...meer snelheid... ...en meer kennis. Wendbaar worden... ...doe je samen. Samen met Yacht. Kijk op yacht.nl. It is time... ...to yacht. Dames en heren, check u in voor de last minute vakantievoordeelweken van de voordeling. Ik moet opschieten, want ik moet naar de Ford dealer. Daar hebben ze last-minute vakantievoordeel. Net voor de belastingverhoging van 1 juli zijn er extra Ford K's en Fiesta's ingekocht. Dat alleen al scheelt je honderden euro's. En daarbovenop krijg je nu tijdelijk een last-minute vakantievoordeel van 1000 euro. Hierdoor rij je al zo'n dynamische nieuwe Ford K vanaf 7650 euro. Of de supercomplete Ford Fiesta vanaf 9695 euro. Hè? hè, ik ben er. Waar kan ik inchecken voor zo'n voordelige Ford? Dit is Radio 1.